Manningsampers zijn met het NOS-journaal. De Defensie-helikopter die vorige maand crashte in het Caribisch gebied is in twee delen teruggevonden. Een gedeelte lag op de plek waar het toestel in zee stortte, zo'n 12 kilometer voor de kust van Aruba. De romp is zo'n 100 kilometer verderop gevonden. Volgens Defensie is die afgedreven door de stevige stroming. Bij de crash kwamen twee bemanningsleden om het leven. De regering van Libanon treedt af in de nasleep van de explosie in Beirut. Premier Diab maakte in een televisietoespraak bekend dat hij het ontslag van zijn kabinet heeft ingediend. Diab zei dat de explosie van dinsdag het gevolg is van structurele corruptie in het land. Ook zei hij dat degenen die verantwoordelijk zijn de prijs zullen betalen. De afgelopen dagen gingen duizenden mensen de straat op om het aftreden te eisen van de regering. Die wordt door de betogers verantwoordelijk gehouden voor de ramp waarbij zeker 160 mensen om het leven kwamen. Nederlanders die naar Griekenland reizen moeten vanaf volgende week maandag kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Ze moeten bij aankomst aantonen dat ze maximaal drie dagen geleden negatief getest zijn. De Griekse overheid heeft de coronamaatregelen aangescherpt na een nieuwe piek in het aantal besmettingen. Ook reizigers uit België, Tsjechië, Spanje en Zweden moeten aantonen dat ze het virus niet onder de leden hebben. De branchevereniging van zorgorganisaties Actis is geen voorstander van een landelijke mondkapjesplicht in verpleeghuizen. Ouderenbond Ambo pleitte daar gisteren voor. Actis zegt dat een landelijke verplichting zijn doel voorbij schiet en dat personeel, cliënten en bezoekers onnodig belast kunnen worden. Lokale maatregelen zijn voor Actis wel bespreekbaar. Het weer. Het blijft nog lang warm. Vannacht wordt het niet koeler dan 19 tot 25 graden.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 Think about it well. A new atmosphere could do the trick. You just can't tell. Affair. But it could be the fear Just for breaking our spell And find the right spot So we can look in the eyes And see what we got see what's yours and what's mine It's alright If that's what you want It's alright If that's what you need They're yeah. yeah.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 Uh, Kleinkunst ben ik gek op. Had ik je ook nog iets van doorgestuurd? Dat heb je vanmiddag klopt, al. Uh, ja, de, de, ja laten we, draaien. Ja. Um, maar ja, ik heb ook wel een harde smaak. Dus ik hou ook wel van uh, Kijk, punk en hardcore. Kijk, uh, dat, dat, dat, vinden we, dat vinden wij natuurlijk altijd heel erg leuk. Uh, de gekscherend uh, was het even voor de mensen thuis. Van ja, uh, hoe gaan we dat dan doen? Uh, zorgen we dat, uh, dat er een hoop luisteraars dan nog. Uh, dat er nog luisteraars overblijven. Maar ik denk het wel hoor, David. Dus dat, uh, dat gaat ik heb, uh, ik heb me ingehouden. Uh, ja, ja. ja, weet ik. Maar. Maar even goed, er uh, zitten er af en toe nog wel eens uh, van, die, uh, van die stevige dingen tussen. Dus uh, wat, dat, uh, wat dat gaat, gaat er toch, uh, komt het toch allemaal wel op zijn pootjes uh, terecht. Um, maar uh, ja, we hebben natuurlijk uh, veel, veel dingetjes. Um, nou, weet ik even niet. Uh, uh, want je had uh, bijvoorbeeld Pol bekennen, die staat ook even op het uh, lijstje. Ja, klopt. Dat voor de mensen thuis, want die, uh, ik weet het nu, want je hebt het uh, me ingefluisterd.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 Uh, het nummer dat heet uh, Middenair en die komt dus nu voorbij. Button.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 Goed, um, we gaan zo dadelijk... Uh, ik ga nog even twee nummers uh, draaien. Eén, nou, het is gewoon een Zandvoorts blokje geworden. Want, uh, ik moet er even bij zeggen... Um, de muien... wat jullie uh, als uh, gemeentebestuur hebben... ook van de week zag ik op de, de achterkant... van het uh, zandwoordse uh, courant zag ik van de week... zo'n hele groot ding erop zetten... over wat je met de uh, muien moest doen. Ja, klopt. Um, nou weet ik, 2015 heeft Ruud Howling, die heeft hier een liedje geschreven. Dat was een trieste gebeurtenis. Had te maken met een Zambiaanse vrouw... die met een gastgezin uit Duitsland hier naartoe is gekomen. Heeft ook in de krant gestaan. Die ging even, nou dacht ik, pootje bij. Maar die kwam dus in een muit En pas dagen later is ze dus teruggevonden.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 dirty window keeps on flirting with no one about Uh, de tweede single van Wendy Moore, Relapse, was dat. Uh, en ja, Wendy hebben we nu ook aan de telefoon. Goedenavond, Wendy. Hi, goedenavond. Ja, uh, want uh, zo uh, heb je anderhalve week terug nog, uh, nog meegedaan bij Rainbow Radio. En, uh, en tussendoor, nou ja, tussendoor, ik denk dat je dit al een uh, lange uh, tijd uh, terug misschien al geschreven hebt, het nieuwe nummer, toch? Ja, ik denk dat ik deze wel uh, aan het begin dit jaar heb geschreven of zo, zoiets. Ja?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 de wijze waarop tegenwoordig kinderen les krijgen qua muziek. Nou, we hadden net iemand van 19, hè? Even die hier in de uitzending met dat nummer. Ja, nou, ze ja, is 21, of 21 nu. Nou, weet je, ja. maar het echt dat weet 21. Maar echt onvoorstelbaar. Dat wordt gemaakt. Hè? Ja. Dat, dat was 20, 30 jaar geleden. En ik zeg en ze ook, ook bij. Het zelf, hè? En ik zeg ook bij, hier in deze gemeente hè? Ja. heb ik het ook over. Dus, ja. Ja. dus, nee, dus, dus echt het feit dat er, er wordt.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 nou, het is een Nederlandse band. Heel, ja, hemzelf, je hebt hem zelf uh, naar mij geappt. Uh. Uit, uh, uit Utrecht uit, komen ze. Uit Utrecht? Nou, ja, dan moet je ja. mij even voorbij Ja, even ja, ja. Uh, als ik zeg Boy, René oh, van nee, Barneveld. Ja, nee, hallo. René ja, van dan hebben we het uh, ja, wel, wel over nog. een band ja. uh, waar nee. je. Dat uh, bij Chaco uh. gespeeld heeft, nee. Ja, ja René ja. van Barneveld speelt nu bij Chaco. Ja, als het God. goed is. Ja. Uh, maar goed, toen speelde hij bij de Urban Dance Squad. En een van die prachtige nummers die ze hebben achtergelaten, want ik vind het ook. Een bent band. Ik vind het alleen jammer dat die band uh, eigenlijk op een gegeven moment hey, halverwege de jaren negentig ermee gestopt is. Dit was een van de nummers waar ze onder andere mee doorbraken. Dit is Demagog. Have left In search of nerve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 Laat me als ik sta, laat maar als ik kom, Laat maar als ik ga, als ik ga, als ik ga. Aan. Ik ging hard, alles schittert, alles zacht Het kwam maar niet te hard, alles hapert, alles zwart